Morgen en de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VNN VNN 47. Crack the playlist. een aardig die gay Pride maar uh, ergens verderop was er een feest gaande wat al veel langer meedraait en uh, wat, waar misschien wel veel meer mensen op afkomen uh, als je het zo bekijkt. De Snake Week is begonnen jongens. Veel plezier uh, als je daar naartoe gaat. Ik, kam, ik ben er vorig jaar ik, voor het eerst geweest. De Snake Week. En uh, ik vond het leuk maar uh, ik vond ook wel dat ik dacht van poeh wat een boel bier. En ja, maar ik wou, ik niks, niks tegen heel veel bier, dat vind ik altijd best leuk. Maar ik dacht wel op een gegeven moment van: jeetje, dit is wel, het werd wel een beetje lomp of zo. Wie is nog even hier? Snap je dat het je een feest te lomp kan zijn? Die, dat je denkt dat het gewoon niet meer zo leuk is? Nee. Maar gewoon, ja, <laughs> snap je ja, nee, niks Nee, natuurlijk wel. Ja, maar dat zijn gewoon misschien ook een beetje de. Het ja, is ook een sfeertje misschien gewoon. Ja, de, ja ik weet niet wat het is. Ja, ik, ik vind kon... het nooit vervelend eigenlijk. Nee, ja, ik, ik kan er wel goed tegen. Nou. Oké. Okay. Nou ja, dan misschien lag het ook aan mij, hoor. En ik had ook een, we hadden ook een hele lange drie weken achter de rug ook met, de met werk en zo. Dus misschien was ik gewoon een beetje moe. Kan ook, hè? Hey, Waarschijnlijk. Een, uh, wat doen het niet een jaartje, hoor. En zo is het wel. Nou, 29, dus dat uh, oh, nee. krijg het allemaal niet meer vertellen. <laughs> Goed, we gaan muziek draaien. En die muziek is uitgekozen door Henry Schut. Crack the playlist. Crack the playlist met NOS-sportpresentator Henry Schut. Henry, goedemorgen. Uh, vanuit Londen, waar jij midden in het Olympisch toernooi zit. En uh, nou, we kunnen wel een klein beetje de balans opmaken. Er zijn teleurstellingen en er zijn uh, verrassingen. Dingen die leuk zijn, zijn gebeurd. Uh, tot nu toe, uh, het cijfer voor de Olympische Spelen. Hoe, wat geef jij het? Het je voor de Olympische Spelen zelf of voor de Nederlandse plek? Uh, doe, uh, doe maar eerst de Nederlanders. Uh, ja, de Nederlanders. Ik zou zeggen... Uh, eigenlijk of de koers die de Chef de mission wilde, die, die wilde geloof ik een medaille of 16-17 winnen. Ja. Nou ja, ik denk dat die redelijk op koers ligt. Okay. En uh, uh, ik, er zijn ook niet zo heel veel, vreselijke, heel veel veel echt vreselijke teleurstellingen geweest op niveau. En uh, ja, een mooie, mooie medailles gewonnen. Dus uh, ja, ik weet niet wat weet je er hebt als ik een rapportcijfer geef, maar uh, ik denk een 7 of een 8. Oké, okay. en, de, en de volledige Olympische Spelen, heb je het nou naar je zin daar? Ik heb het heel erg naar mijn zin. Het is wel mijn laatste dag hier. Okay. Dat vind ik wel heel erg jammer. Ik ga morgen terug naar Nederland... om daar nog een week programma's te maken. En uh, bijvoorbeeld ook weer gewoon eredivisievoetbal te doen. Dat is weer de realiteit van de dag. Ja. Uh, waar uh, je hoofd dan niet meteen aan staat. Maar als het zover is, is het vast weer leuk. Ja, het is, het is hier echt geweldig. Uh, de, de, de, de, de, de tussenin lopen is echt alle clichés uh, die waarheid worden eigenlijk. Dat je echt het gevoel hebt dat je in het centrum van de wereld loopt... Je ziet alle landen rondlopen, je, je loopt midden over het Olympisch Park en je voelt je echt een heel klein onderdeeltje. Dat wel echt een heel klein onderdeeltje, maar wel van iets fantastisch. Ja. Dus dit is wel, toen ik vroeger altijd voor de buis zat te kijken en dacht van oh daar wil ik een keer bij zijn. Ja dat gevoel dat krijg ik wel elke dag hier. Dat is echt, echt geweldig. En kun je ook nog naar wedstrijden toe of zit dat, zit dat er niet in? Dan moet je altijd maar werken. Ja, ik heb wel een beetje de pech dat de uitzendingen die ik maak, die, dat die avond zijn. Ja. En uh, dat je daar natuurlijk ook nog uh, een en ander voor moet voorbereiden. Dus ik zit heel uh, braaf elke middag, uh, het grootste deel van de middag, uh, op mijn laptopje in de, in de hotelkamer voor te bereiden. Ja. Maar wat ik dan wel probeer is, als er in de ochtenduren iets moois is waar ik redelijk snel naartoe kan... en ook na onze uitzending, dan ga ik wel dingen kijken. Dus ik heb wel... Uh, Drie dagen judo gezien, ik heb Bas Verweilen gezien bij het schermen, uh, beachvolleybal midden in de nacht in Hartje, in Hartje Centrum op de Horse Guards Parade. Yeah. Dat was een prachtige sfeer, met uitzicht op alles eigenlijk daar, uh, op de Big Ben en de London Eye en uh, nou ja, de, de, de plek zelf dus. Yeah. Um, ik heb um, de Amerikaanse paardcapalles in actie gezien, die walsten over Nigeria heen. Oh die en wedstrijd, een, een... die legendarische ja. wedstrijd hè? Die, die, die legendarie is in de zin dat ze de meeste punten nooit gescoord hebben ja. uh, in een olympische wedstrijd. Ja, 156. Ja, uh, ja dus uh, het, is ook wel, het is ook wel heel erg goed om dat te doen. Los van het feit dat het natuurlijk gewoon heel erg mooi is om erbij te zijn. Maar dan krijg je ook wel echt... Dat olympische gevoel dat je ook aan de mensen thuis wil overbrengen. Ja, ja, ja, precies. Ja, dus, uh, ja. En het is, neem ik aan, ook wel leuk om, om uh, ons als volk uh, te informeren... over bijvoorbeeld Ranomi, Kronomi, Jojo. Dan ben ja. jij degene die dan, uh, uh, die dan daarbij mag zijn op die manier... wanneer zij die plak pakt. Dat is natuurlijk ook wel bijzonder, lijkt mij zo. Ja, ja hoe eervol is dat, hè? Als ja. je gewoon weet dat half Nederland daarop zit te wachten. <laughs> ja, is... En nou ben ik niet meer dan een doorgeefluik, Maar het is wel... Ja, dat is wel echt geweldig. En nu met, uh, met Inge de Bruin aan tafel, die dan... Uh, haar opvolgster daar ziet zwemmen en uh, ja, dat zijn dingen die vergeet je nooit meer. Nee, Goed, laten we het over muziek gaan hebben bij een beetje een muziekliefhebber. Ja, ik I ben een ontzettende muziekfreak. Ik hoorde uh, geruchten over kasten vol met cd's, klopt dat? Ja, ja dat, dat klopt. En ik ben ook nog wel echt zo'n ouderwets uh, uh, uh, iemand die dan ook nog wel echt cd's wil kopen. En ik kan nog niet de switch maken. Om, uh, om CD's van, van iTunes te gaan downloaden. Ja. Ja, als ik een enkel liedje of zo wil, dan, dan moet dat wel, hè, want singles kan je niet meer kopen. Maar als het om albums gaat, dan, dan, dan koop ik nog braaf CD's. En uh, dan wordt de kast nog steeds voller en voller. Aha, jij bent diegene die ik altijd in de plaats straks zie staan. Ja, die ene nog, in dat hoekje dat ja. steeds kleiner wordt. Nou, ja. ik, ik weet dat uh, Gio Lippens, die sprak ik twee weken geleden, die zit er ook altijd nog. Dus we uh, <laughs> kunnen een keertje ja. samen naar de platenmaatschappij toe gaan. Ja. <laughs> Goed, laten we beginnen met de eerste plaat. Die is van, uh, van Nova Star, die komt twee keer terug. Uh, mag je later nog wat meer over vertellen. Waarom wil je de Best is Yet To Come horen? Nou, specifiek dat liedje. Heb ik eigenlijk niet echt een antwoord op, want Nova Star is nou zo'n artiest dat het me eigenlijk niet uitmaakt wat je van hem aanzet. Het, het is allemaal geweldig. En ik denk laten we dan wel een beetje een sfeer uh, uh, pakken waarbij je niet meteen uh, aan het begin te melancholisch wordt of te verdrietig of te dramatisch. Want dat kan ook bij zijn muziek. Het is bij tijden en heel zwaar. Dus ik dacht ik neem gewoon een van de eerste liedjes die ik van hem hoorde. Uh, zijn eerste single was Wrong, maar dat is er wel eentje die echt iedereen kent. En deze, dat toen ik deze hoorde, dat ik dacht, ja, nu ben ik gevallen voor deze artiest. En uh, daar moet ik het allemaal van hebben. Dus vandaar dit nummer. Het is ook een PNN-liedje, hè? Gewoon. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, het is wel ja. echt eentje die, die vaak voorbij komt bij ons op de redactie, ja. inderdaad. Zeker weten. Ja. The best is yet to come. Novas love a lover, talk to me, We've both been here before. Takes a lot of time to see you need less to become more not this time Overstar, the best is yet to come in Crack the Playlist. En dat doen we deze nacht met Henry Schut. En jouw tweede plaat, Henry, is uh, Michael Jackson met het nummer Billie Jean. Waarom die? Ja, mensen zullen denken, dat is niet heel origineel. Dat is nou echt een van de all-time classics. Ja. Maar er zijn zo van die platen waar je gewoon niet onderuit komt, vind ik. En er zijn ook van die artiesten waar je niet onderuit komt. Ik was, uh, ik was uh, kind toen hij uh, zeg maar het, het album, De Albums, maakte... En daarna ben ik een beetje interesse in hem verloren in de jaren negentig. En de, uh, vanaf eind jaren negentig, eigenlijk tot nu, ben ik gaan beseffen dat hij wel echt de artiest is. Ja, die eigenlijk, zeg maar, de basis is voor, voor alle popartiesten van nu. Hij heeft zoveel, zoveel dingen uh, gemaakt en in elkaar gezet die wij niet eens kunnen bevatten. Kleine riedeltjes, kleine rifjes. Volgens mij is hij ook echt... De basis van, van alle RB-muziek en het grote voorbeeld voor. Nou ja, noem ze maar alle grote van nu, Usher en, en, en, en, en alle artiesten die, die, die Usher dan weer naapen. Maar die zijn allemaal. Uh, uh, al hun muziek is gebaseerd op Michael Jackson en Billie Jean is echt. Ik denk als hij het, als het, als het, als het nu had gemaakt en nu had uitgebracht, was het een net zo groot hit geworden als toen, gewoon echt tijdloos. Jackson, Billy Jean. Um, hoe groot was de schok, Henry, toen jij hoorde dat Michael Jackson was overleden? Uh, was dat dan ook echt zo'n dag dat je dacht van, oh, dat, dat je een beetje zo wezenloos voor je uit hebt gestaan die hele dag? Of viel dat wel mee? Ja, het is wel een dag die ik nooit me meer ga vergeten, want um, uh, een van mijn beste vrienden is echt een heel erg grote fan van Michael Jackson. Mm -hmm. uh, ik ben een grote fan van zijn muziek en hij uh, ook, maar bij hem gaat het allemaal nog een stukje verder. En die avond dat bekend werd dat, hij, dat Michael Jackson naar het ziekenhuis zou zijn gegaan... want dat was dan eerst het bericht en een hartstilstand zou hebben gekregen. Al dan niet, was allemaal een beetje onzeker. Mm -hmm. toen, uh, toen belde hij mij. Toen hebben we eigenlijk tot, tot diep, diep, diep in de nacht aan de telefoon gezeten met elkaar. en totale ongeloof naar elkaar uitgesproken. En uh, ja, uh, dat, dat was een nacht die ik, uh, die, niet meer, die ik niet meer snel ga vergeten. En ook nogal omdat uh, wij kaartjes hadden voor een van zijn concerten, oh, ja. die uh, drie weken daarna zouden beginnen. Ja. Dus daar zat ik uh, nog een hele rare dubbelheid in, want natuurlijk ben je in eerste instantie gewoon geïnteresseerd in uh, leeft hij nog en hoe is het met hem? En daarna, ver daarna denk je ook nog ja, en ons tripje naar Londen. Uh, <lacht> ja, dat en mijn annuleringsverzekering dan? Ja. <lacht> <lacht> en dat is er uiteindelijk nog gekomen en toen zijn we nog naar een theatershow gegaan, Thriller Live. Oh. Uh, dus dan hebben we toch nog de surrogaat deze beleven. beleefd. Ja, heel, lijkt, klinkt toch al als heel erg surrogaat, maar goed dat, uh... Ja, dat was ook wel surrogaat, <laughs> maar toch ook wel weer heel bijzonder, omdat dat was ja. natuurlijk de avond dat we bij dat concert zouden zitten. En toen kwam er als eerste een heel klein uh, uh, uh, kopie Michael Jackson op en die ging ben zingen. Nou ja, dat oh. was juist op die dag ging dat wel even dwars doorheen. Ik snap het. We gaan, uh, we blijven bij de grote artiesten. Uh, Michael Jackson horen we al nu U2 Beautiful Day. Waarom die plaat? Ja, ik dacht, er moet, er moet een studio sportliedje tussen zitten. Zeg mm -hmm. uh, uh, de, maar, de, de uh, een van de liedjes die wij uitkiezen voor uh, de afsluiting van onze programma's bij, bij grote evenementen. Dit is dan die van de Olympische Spelen van Sydney 2000. Yeah. De meest succesvolle Olympische Spelen voor Nederland. En, en, en uh, dit liedje was toen nog niet officieel uit op Singel. En wij mochten hem uh, van de platenmaatschappij uh, gebruiken voor, uh, voor onze programma's. Het was natuurlijk ook een geweldig publiciteitstun, dus dat vond die platenmaatschappij helemaal prima. Uh. Met daarna ook de eerste nummer 1 hit voor YouTube. 2 uh, Dit is wel, denk ik, wat ook veel mensen zich zullen herinneren als echt een Olympisch liedje. Als je dit liedje hoort, dan zie je uh, Antje van Gunst uh, en Pieter van Hoog op Antoningen de Bruin voor je. En yeah. uh, YouTube is een van mijn favoriete bands. Het is niet specifiek mijn favoriete liedje van YouTube, maar wel dus echt een sportliedje. Hij past mooi. Beautiful day, U2. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room.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 For grace, it's a beautiful Beautiful Day, het thema nummer dus van uh, uh, de Spelen van 2000. Dit jaar is dat van uh, Hanson Poets. Uh, Sky, in the, hoe heet het liedje nou ook alweer? Ja, yeah, Sky on Fire. Sky on Fire, fantastische plaat ook, vind ik zelf. Ja, ja. ja. Echt een top alsof je nummer. ervoor geschreven is, Nou, hè? echt, uh, de, ik wilde ja. het net zeggen, alsof, uh, maar, maar dan vraag ik me af, hebben ze er niet voor geschreven? Ja, misschien stiekem wel, ja. maar dan hebben ze dat in elk geval voor mijn geheim gehouden. Ja, en heel slim aangepakt, <laughs> ja. ja. ja, ja. Ik, uh, ik zal hem straks nog draaien na zes uur, dan uh, komt hij nog wel even voorbij. Um, we gaan uh, naar de volgende, plaat 4, dat is No Tomorrow van Orson. Waarom die track? Ja, en dan zal ik meteen de volgende erbij pakken dan, want ik dacht... Uh, ik kies een koppeltje liedjes uit, uh, uh, wat ik opzet als ik even lekker uit mijn dak wil gaan. <laughs> oké. Okay. Uh, uh, rock, en het volgende nummer, Linkin Park in the End, dat is een hele mooie samensmelting van, van rock... En R&B en rap. Of eigenlijk vooral rock en rap. Yeah. Uh, ja, dit zijn gewoon heel simpel twee liedjes. Ik heb er niet echt een verhaal bij die ik echt geweldig vind. En die ik echt thuis keihard kan meezingen. Ik weet eigenlijk helemaal niet van die band Orson. Nee. Uh, maar dat liedje, ja, echt prachtig. Maar volgens mij hebben zij ook niet echt nog andere hits gehad of zo? Dit was de een, nee. een kleine... Ja, het was niet een hit. Nee, liedje. Dit dus, was echt een radio-hitje. Uh, maar bij mij komt die keihard aan. Yeah. Ja. No Tomorrow, Orson. Let's go to a rave and behave like we're tripping simply cause we're so in love. Funny hat, shiny pants, all we need for some romance, go get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 Een No Tomorrow in het uh, blokje met, uh, met feestmuziek van Henry Schut. <laughs> uh, die andere is, uh, is Linking Park met In the End. Uh, daar nog een verhaal bij? Of is dat ook echt gewoon een, een plaat waar je gewoon los op kan gaan? En, en ja, dat is tof. nou gewoon puur zo'n brulnummer. Je, je hebt soms van die momenten, <laughs> ja. dan ben je thuis. In de auto? Uh, ja, of in de auto, maar bij voorkeur alleen thuis. Dan denk je, ik moet even energie kwijt. En dan gaat die aan keihard meeschreeuwen en dan vooral um, ergens net over de helft van het nummer, ik geloof dat het ook echt de bridge van het nummer is daar, daar zit een stukje en dat is gewoon echt keihard meebleren. ik ga het proberen hier ook te doen, ik zal de microfoon dicht laten In the end, Linkin Park It starts with One thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try, keep that in mind I'm this to explain due time. All I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 In the end, Linkin Park. En we gaan naar een plaat waarvan ik vind dat, ja, dat. dat bandje dat past wel eigenlijk bij, uh, bij Linkin Park ook. Eigenlijk een soortzelfde generatie. Wire to Wire, mooi nummer, van Razorlight. Waarom die? Ja, um, uh, ik heb puur de vakantieherinnering aan. Uh, dat was zo'n nummer dat in Nederland maar niet veel doorbreken. En volgens mij was het in heel veel andere landen in Europa echt een hele grote hit. Ik was uh, volgens mij drie jaar geleden uh, anderhalve week op vakantie met twee vrienden in Madrid. En wij hadden daar een appartementje gehuurd. En, uh, dan heb je daar zo'n televisie bij, weet je wel. En dan denk je, ja, wat moet je er eigenlijk mee? Want Spaanse televisie heeft er toch niks aan. Dus je zet dus door. En eigenlijk kwamen we erop uit dat we elke dag MTV aan hadden staan. En uh, die week was het geloof ik Razor Light Week of zoiets. Want echt de hele dag door kreeg je stukjes. En soms ook de hele videoclip van Wire to Wire. Yeah. Ja, en dat nummer heeft me op een bepaalde manier echt gegrepen. Ik, wil niet zeggen, ik zal niet overdreven zeggen dat het de Bohemian Rhapsody was van 2009. Maar ik kreeg... Bij, bij vlagen in dat liedje echt dat gevoel erbij. Ik, echt vond het echt, ik vind het echt, echt prachtig gemaakt. Ja. En het heeft, het heeft ook een opbouw. Het is natuurlijk veel korter ook dan Bohemian Rhapsody. Dus ik zeg al, oh, ik wil het er niet helemaal mee vergelijken, maar om een klein beetje het gevoel aan te geven wat ik erbij krijg. Ik vind het echt een schitterend liedje. Maar dan, dan maak jij waarschijnlijk de zanger van uh, Razor Light. Ik ben eens zijn naam even kwijt. Maar maak jij waarschijnlijk ontzettend blij. Want dat is echt zo'n jongen die, die volgens mij graag podium vol, podium vol wil spelen met zijn muziek. En uh, echt een, zichzelf ziet als een van de grootste muzikanten op aarde, uh, meen ik. Ja, nou dat moet hij dan vooral zelf maar niet hard op uitspreken, <laughs> en dat denk dat En dat, ja. Ja, dat zijn wij dan weer voor. Ik vind het knapper van die band ook als je een hele oeuvre luistert. Dat er ook heel erg veel verschillende muziek. Uh, tussen zit echt verschillende genres. En misschien dat ze dat dan wel gemeen hebben met Queen, want die kunnen dat ook. Hè. Die kunnen echt van ballads tot rock en alles wat er tussenin zit en melancholie en, en, en van alles en nog wat. Als je hun, hun grote hit luistert, America, en je zet deze er tegenover, ja, dat, dat, dat zouden zomaar twee heel verschillende ja. bands kunnen zijn. Ja, dat is waar, ja. Ja. Dus uh, dat vind ik wel knap aan, uh, aan Razor Light. En het is, ik probeer het ergens mee te vergelijken om aan te geven wat ik ervan vind, maar ik vind het ook juist in deze tijd, waarin, waarin alles al gemaakt aan muziek ook heel knap dat je nog met zo'n nummer kan komen. We gaan uh, hem draaien, wire to wire, razor light. What is love but a strangest to feel A sin you swallow for the rest of your life You've been looking for someone to believe in To love you until your eyes run dry She lives on this illusion road glow We gon' wear Het was de zomer in Madrid. De zomer van Henry Schut was dat. En hij ja, ja. hoorde toen heel vaak Wire to Wire met, uh, van, het, uh, van de band Razorlight. En Johnny Borrell was dan die uh, zanger die uh, vindt dat hij een van de grootste artiesten ter wereld is. En uh, naar nou, jouw ogen is hij dat ook een beetje door dit liedje in ieder geval. Een zomersplaatje. Um, en de volgende is ook een vrij zomersplaatje. Sun in Her Eyes van Tom Helson. Um, nu moet ik eerlijk zeggen... Tot mijn grote schaamte, ik, ik, ik ken het liedje wel een beetje... maar ik weet eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel van die mannen. Waar, waarom wil je me horen? Ze ja, het is, het is, hebben het eigenlijk drie keer geprobeerd met dit liedje. En het is pas de allerlaatste keer toen het in een reclamespotje zat volgens mij. En uh, een top 40 liedje geworden. Maar voor mij is het een herinnering van... Uh, ik denk de eerste of de tweede keer dat ze dat liedje uitbrachten. Uh, ik dacht destijds dat het een hele grote artiest was in België. Dat viel eigenlijk ook best wel mee. Mm -hmm. Uh, hij, is, hij is het daar half doorgebroken bij ons. Nou, een heel klein beetje. Dit liedje is, is het bekendste wat hij heeft gemaakt. Het, ja, het, het is heel um, simpel, burgerlijk, sentimenteel. Het stamt uit de, maand, uit de maanden dat ik mijn vriendin heb leren kennen. Of ja. eigenlijk opnieuw heb leren kennen. Want die zat bij mij op school vroeger. En die ben ik uh, tien jaar later weer tegengekomen. En toen is... Um, toen zag ik de Sun in the Rise om een hele flauwe woordspeling te maken. En uh, ja, dit, dit, dit uh, liedje stuurden wij de hele tijd aan elkaar, de hele dag allemaal stukjes uh, tekst uit dat liedje. En, uh, het, is gewoon, het was al een liedje waar ik, uh, waar ik heel veel van werd en, en juist met, met dat erbij uh, word ik dat nog steeds. Mm -hmm. dat is misschien wel aardig om te zeggen dat we daarom ook samen naar een concert zijn geweest van Tom Helsen. Oh. Die gaf in de Melkweg. Yeah. En toen bleek dat er inderdaad, net als wat jij al zegt. Uh, wel uh, heel veel zijn die bij God niet weten wie Tom Helsen is. Want uh, uh, het aantal mensen daar in de zaal was denk ik. 23. <laughs> God, en uh, het was de kleine zaal van de Melkweg. Oh, nee. en uh, Tom Helsen werd ook gesformeerd om toch wel binnen drie kwartier klaar te zijn. Want anders zou hij te veel geluidsoverlast maken voor de zaal en naast. <laughs> waar een politiek debat zou gaan plaatsvinden uh, met een televisieuitzending van Nova eromheen. Oh, nee. <laughs> zo, zo tegen half elf. Dus of hij dan wel binnen veertig minuten drie kwartier klaar wilde zijn. Oh. Nou ja. Dus het was eigenlijk ook nog een bittere tegenval dat concert. Maar ja. dat liedje, dat ene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 I won't stop, I never take it all for granted, oh, the sunrise will do, better do it. To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 Tom Helson, Sun in Her Eyes, gezien dus ooit in, in de Melkweg kleine zaal. Ik heb er ook eens een keertje met mijn vriendin uh, uh, gestaan. Volgens mij was dat ook onze eerste concert. En uh, toen stonden we bij A Girl Called Eddie. Het is, ja, dat, pff, ik weet niet eens wat zij nu doet. Daar maar heb ik daarmee nooit van gehoord. Ja, dat was ook, ja, ik ook niet hoor, maar zij vond het leuk. En uh, er was een verjaardagscadeautje en uh, dat was mijn, de eerste verjaardag, haar eerste verjaardag. Dus ik dacht van nou, wat een mazzel dat zij uitgerekend dan optreedt. En, uh, maar toen kwamen we daar en het was wel prachtig, het was echt wel mooi. Alleen er waren denk ik echt inderdaad twintig man en uh, ja, dan sta je toch ja. gewoon een, <laughs> een beetje zo je eentje in die melk. Hadden, hadden jullie dan ook dat je dan, normaal gesproken als je naar een concert gaat, dan denk je oh ik wil zo ver mogelijk vooraan staan. Ja. En bij, bij dit concert kon je dan daadwerkelijk vooraan staan, maar uit een soort genen ja. ga je dan vijf meter zo naar achteren staan. Ja, zo, wat, want ja, wat niemand, niemand je wil ook niet uh, gezien worden als degene die per se vooraan wil staan. Dat, uh, dat, nee, uh, nee, en bovendien moet je, je een beetje verspreiden spreiden door de zaal, om het nog wat te laten lijken. Ja. <laughs> ja, ja, van, van, van haar heb ik, heb ik nooit meer wat gehoord. Maar ik heb het idee dat Tom Helsen nog wel redelijk uh, succesvol uh, bezig is. Hoop ik voor hem in ieder geval. Want, ja, ik weet dat hij, hij heeft een keer het serious request anthem volgens mij gedaan bij de Belg. Oh. En daar heeft hij toen volgens mij ook een homenig mee gescoord. Oh ja, nou dan, dan dus in, België, in België is het goed gekomen. Ja, dan zal het ook wel los, uh, los blijven lopen voor ja. hem. Tom Helsing Sun in her eyes draaiden we. We gaan naar, uh, je had het al even over, uh, over de Belgen, een, een grote ster uit België. Volgens mij is hij geboren ooit in Nederland, maar uh, is het wel iemand die in België enorm groot is geworden en nu ook echt een Belg is. You don't know van Milo. Ja. Ja, hij is inderdaad in Nederland geboren, ja. dus dat is dan de Nederlandse tint. We ja. uh, kunnen we ook trots op hem zijn, hè, want hij heeft met EO Technology echt een wereldwijde hit gescoord. En uh, dit is uh, eigenlijk net als bij Tom Helsen, zo'n liedje dat, ik geloof wel drie of vier keer is uitgebracht. En pas de laatste keer is aangeslagen. Uh, ik heb hem, uh, uh, ik geloof bij Poging 2, opgepikt. En uh, zijn album gekocht. Met het album dacht ik nog van, nou ja, leuk, leuk artiest. Niet, uh, niet meteen mijn topfavorieten alle tijden. En toen ben ik naar een concert van hem gegaan en toen was ik verkocht. Hmm. Dat was echt uh, een fantastische sfeer. Hij vertelt erg leuke verhalen tussen de liedjes door. En uh, ze hadden destijds een theater of een, een, uh, een concertprogramma waarbij ze op het einde de toegift helemaal akoestisch doen. Uh, onder, uh, onder versterking van alleen één, zo'n hele ouderwetse microfoon. Dus dan moet, de zaal moest volledig stil zijn, want anders kon je het niet verstaan. Mm -hmm. En iedereen deed dat dus natuurlijk ook. En toen gingen ze met de hele band zo om die microfoon heen staan... en dan nog drie, vier extra liedjes spelen. En dat was dat is sowieso de mooiste toegeving die ik ooit gezien heb in een concert. Yeah. En uh, ik vind hem echt als live artiest uh, ja, zoveel meer tot zijn recht komen dan op de plaat.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 You don't know en uh, ik, heb, ik heb iets bedans met, met Milo. Want uh, een vriend van mij die vroeg een paar weken geleden uh, die sms'de van hey uh, Milo is in Groningen dan en dan hij woont daar en uh, in november en uh, willen jullie mee? Dus toen had ik teruggestuurd van ja doe maar en maar in mijn achterhoofd nog zoiets van ach. Daar kom ik altijd nog wel vanaf als ik geen zin heb. Maar ik moet kennelijk toch ja. gaan, uh, begrijp, ik, uh, begrijp ik uit jouw verhaal wat je vertelt. Ja, ik zou lekker gaan. <laughs> ja, hè? ja, ik ja. ben wel een beetje overtuigd nu ook. Ik denk dat ik toch maar ga. <laughs> ik heb ineens best, Heel, veel, best veel zin in gekregen. Ja. Um, we gaan naar uh, een plaat van Muse uh, en die heet Undisclosed Desires. Waarom, yes. wil, je, waarom wil je die horen? Ja, Muse is zo'n band. Uh, ik vond uh, in dit hele lijstje dat ik ook wel wat, uh, wat echte Engelse bands uit moest zoeken. Ouden ja, van Londen 2012. En Music mm is zo'n band die hebben nummers die ik echt niet uit kan staan. En die hebben ook nummers die ik 100.000 keer kan draaien. En dit is daarvan van. En en, en uh, ze hebben ook uh, het officiële nummer gemaakt van, uh, van de Olympische Spelen. ja Um, hoe heet dat liedje ook alweer? Nou, nee, ik weet het niet meer precies. Maar ik weet het ook niet meer. Dat, dat is waarschijnlijk dan ook de reden dat je hem niet wil horen. Want die, is niet, die blijft niet echt plakken bij jou, die, die nieuwe track van ze? Nou, ik heb hem ik heb pas één of twee keer gehoord, uh, moet ik eerlijk zeggen. En uh, uh, ja, dat haalt het dan dus nu nog lang niet bij, dit nummer. op Radio 1. Je luistert naar Crack the Playlist. De muziek van deze ochtend is uitgekozen door Henry Schut. Henry, nogmaals, goedemorgen. Goeiemorgen. Uh, we gaan naar jouw voorlaatste plaats. Piet Philly en Perquisit, Grateful. Waarom die? Ja. Nou, het is heel vroeg in de ochtend, dus ik ben bang dat ze allebei niet luisteren. <laughs> maar ik zou als een van beiden luistert willen vragen of ze alsjeblieft, alsjeblieft weer een album samen op willen nemen. Ja. Want uh, ze hebben twee albums samen gemaakt en ik weet niet precies waarom, maar ze zijn daarna uh, uh, uit elkaar gegaan Ze hebben nu ook allebei een eigen album gemaakt, wat helemaal niet slecht is. Maar samen vind ik ze echt ongeëvenaard goed en om maar een heel flauw cliché te noemen, echt on-Nederlands goed ook. Uh, uh, ja, dit is van het eerste album en het was ook een singeltje. Uh, op de een of andere manier is het nooit echt groot geworden in Nederland. En ik weet niet precies hoe het in het buitenland is geweest. Maar het, het, het, het, zij, zij verdienen zoveel meer succes dan dat ze hebben gehad. En dit, is, dit zijn ook artiefs. Ik kan iedereen aanraden om, als je dit goed vindt, dit liedje. En je kent, je kent het nog niet of je hebt getwijfeld of je er niet verder iets mee moest. Koop dit album. En uh, luister het hele album. En dan... Je, het is ook namelijk van, van A tot Z, een album dat echt in elkaar gezet is als één geheel. Uh, het, het, het nummers lopen soms in elkaar over. Het heeft een sfeer die, die je meeneemt. Ja, nou ja, ik, ik, kan, ik kan doorgaan met superlatieve geven, <lacht> ja. maar ik zet hem maar gewoon aan. Dat zal ik doen. Grateful. Piet Feli en Foucrisit. Dear family and friends, I need to thank you in this note that I'm sending you. I need to show my gratitude. I'm truly indebted to you. Thank you for pulling me through. Dear family and friends, I really need to thank you. You were there for me, so I will always be there for you. And this is how I show my gratitude. Dear mama, let me start off with you. I know there ain't a thing you wouldn't do. To try and pull me through. And if there's anything good to be said about me, then it's true that I owe it all to you. Remember back when we in the old apartment. But every minute I was spent was truly heartfelt. And even though pops was just gone, I knew you stood strong. And equipped me to convert thought to song. And in the end, taught me right from wrong shit. Even though I ended up doing some wrong shit, I came out of it. Strong and fit and equipped With the right state of mind to go and handle shit Until my second thigh It really makes me sad Your daughters don't appreciate the thing that I had And that's untrue Fatherhood. And if I could love you more, then you know that I would And should for sure, pops I'm really glad we're talking again On the phone to a room a long distance And every instance when you tell me other stories By no guts or glory I can assure you, you never bore me And assure you, that Tamara loves you And I know that she knows that you love her too Just so stop bugging, dude, and go and give her a call Matter of fact, here's a number, cause we family, y'all Dear family and friends, I need to thank you and was so that I'm saying? i'm you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 That. Stay true to that even when other cats try to convince you I was whack Staying back to back is the reason why I love all of the women in my life And that's a fact I'm so grateful for all of the love that I've gotten Even when cats are hateful and rotten It ain't forgotten but I'm grateful for the negative Cause through my music I can turn it into something positive I guess that's how I live I guess that's how I give my love through this fact So please remember that Dear family and friends This is the way I send my love back Grateful, goede plaat van Pete, Philly en Perquisit. En ze komen uit Nederland. En uh, ik zie nu ja. pas ineens dat het eigenlijk de enige Nederlandse artiest is... die er tussen heeft zitten. Milo, even niet meegerekend. Was, nou, Nova nog is Nederlands. Daar is dat veel discussie het, over. Dat is waar, ja. Dat is, ja. Ja, want da, dat is de laatste die dan ook nog weer gaat draaien. Dat is de eerste ja. en ook de laatste. Maar hij... Ja. hij uh, het is geen Belg, hè? Of wel? Nee. Nee, het, het, uh, ik denk als je hem Belg noemt dat hij naar je luistert... en als je hem Nederlander noemt dat hij ook naar je luistert... en hij staat in België onder contract volgens mij en zijn website dog.be. Ja. Uh, maar hij is toch echt in Nederland geboren en ik heb het ultieme bewijs, want hij heeft in de klas gezeten bij een collega van mij Oh. Ja. en uh, die komt echt uit Nederland en die weten ook echt zeker dat hij ook echt uit Nederland komt. Okay. En, uh, maar ja, het doet er eigenlijk niet toe. Nee, maakt er maar niks uit, maar we kwamen nee. er zo op. Ja. En, maar wel twee keer Novastar in jouw lijstje, um, de, dan neem ik aan dat dit jouw favoriete artiest alle tijden is? Nou, alle tijden vind ik een groot woord, want hij is natuurlijk pas een jaar of vijftien bezig. Misschien als ik wat tijden moet zeggen dat dat dan Michael Jackson is, of uh, U2, of... Nou, ik weet eigenlijk niet precies wie. Nee. Uh, maar hij is, wel de, hij is wel de artiest die op mij de afgelopen, zeg maar, vijftien jaar de meeste indruk heeft gemaakt. En die zich wat mij betreft binnen mijn muzieksmaak het meest heeft onderscheiden. Waar ik het meest van uh, onder de indruk geraakt. En uh, wat ik aan het begin ook al vertelde, uh, hij, hij kan je echt meenemen naar bepaalde, bepaalde sferen en um, ik wilde het liefst twee liedjes van hem, uh, in, in plaats van uh, van ieder ander, omdat, uh, omdat ik echt vind dat één liedje niet recht doet aan het oeuvre dat hij heeft. Hm. Dus um, ik dacht, dan maar twee. Ja. En, uh, en dan bleek me dit een mooie afsluiting want het is ook een, de afsluiten van zijn eerste album. Uh, en dat is ook echt uh, het, het voelt ook echt als een mooi slotliedje gaan we hem zo meteen draaien. Lost and Blown Away is de plaat waar we het over hebben. Uh, Henry, dankjewel voor je muziek. Uh, mooi luisteren. Ja, heel graag gedaan. En, uh, graag gedaan. Ja, ik wens je heel veel plezier nog met, met de Olympische Spelen. En, uh, en pff, de eredivisie, zeg. Je, je moet er eerlijk <laughs> zeggen niet aan denken, zeg. Om weer, gewoon, naar het normale voetballen te kijken. Maar goed, het hoort er allemaal bij. Ja. Het, uh... We hadden het natuurlijk nog bijna een week, hoor. Oh. Aanstaande vrijdag begint oh, oh, het. Dan <laughs> ja. zijn de Spelen bijna afgelopen. Ja. Dus dan vloeien we mooi over. Dat is waar. De sportzomer gaat gewoon door in de sportnazomer en de sportherfst. Dankjewel, Henry. Ja. Schut, we gaan luisteren naar Nova Star Lost and Blown Away. Taking everybody's, taking everybody's advice. You know how it goes. I've been trying hard to make a brand new start. What it does to you. No! say that it's so hard Time has come to end. And I do feel a sense of loneliness. Yes, I do.